Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Hogerheide in Brabant is bij een brand op een industrieterrein... giftige rook vrijgekomen. De brand woedt sinds tien uur in een staalconstructiebedrijf. Ruim 700 mensen hebben via Burger net te horen gekregen... dat ze ramen en deuren dicht moeten houden. Een bouwmarkt van Karwei en een scoutingsgebouw... die op het industrieterrein zijn gevestigd, zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens de politie is de brand onder controle... maar is er zinkpoeder ontdekt dat aan het nasmeulen is? Zinkdeeltjes die in de lucht zijn gekomen zijn giftig als ze worden ingeademd. De brandweer probeert zand en cement over het zink te gooien... zodat de rookontwikkeling in Hogerheide stopt. Vervoerder Veolia Transport is door het Franse moederbedrijf in de verkoop gezet. De Nederlandse tak is afgelopen week van dit voornemen op de hoogte gesteld, meldt een woordvoerder. Waarom de Fransen van het bedrijf af willen is onbekend. In Nederland levert Veolia openbaar vervoer in Zeeland, Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland. Het bedrijf verzorgt een aantal trein-, bus- en veeverbindingen in de veerverbindingen in die provincies. Veolia zegt dat alle bestaande contracten blijven bestaan. En ook de naam Veolia blijft voorlopig gewoon bestaan. Een autorally in de Schotse Hooglanden is afgelast nadat een van de deelnemers van de baan was geraakt en in het publiek terecht was gekomen. Zeker twee mensen raakten gewond. De Snowman Rally werd gehouden bij de Highland Car Club vlakbij Loch Ness. Waarom de auto van de baan raakte is niet duidelijk. De rally was de opening van het Schotse rallykampioenschap. Er zouden meer dan 100 auto's aan de wedstrijd meedoen. Schaatsen, bij de WK Allround in Hamar is iedereen wust tweede geworden op de 500 meter. Ze gaf 75 honderdste toe op de Canadese Kristen Nesbitt. Lotte van Beek werd derde. Dan het weer. Veel plaatsen is het nevelig of mistig. Verder is het overwegend bewolkt en valt er verspreid wat motregen. Het is 3 tot 6 graden en soms schijnt de zon. Morgen meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Goed Volk volgt de politiek van dichtbij. Maar is ook benieuwd hoe zijn club het doet. Goed Volk. De Volkskrant. Vanavond op tv. De dramaserie over Freddy Heineken. De veelbesproken flamboyante zakenman met een onuitputtelijke ambitie. Die gepaard gaat met verleidingen die hij maar moeilijk kan weerstaan. Freddy, leven in de brouwerij. Met in de hoofdrol Tom Hofman en Liz Snowink. Vanavond om 9 uur. Bij de tros op Nederland 2. Goed volk leeft mee en bepaalt zijn eigen Volkskrant abonnement. Papier, digitaal, alleen het weekend of een mix? Al vanaf 1399 op volkskrant.nl. En dan wijs langs de lijn nog tot 11 uur vanavond. De eerste twee afstanden bij de week all zitten erop. De dames hebben 500 meter geschaad en de heren ook gaan we straks op uh, terugkijken met Jochem Uitehagen. Ik uh, hoor een, uh, een uh, lijnrechter volgens mij schreven dat die bal uit is. Dat betekent dat we naar Ahoy gaan. Mark Brassen ja. kijkt als het goed is nog steeds naar Dimitrov tegen Del Potro. Ja, inderdaad. En je hebt het goed gehoord. Robert De bal was inderdaad uit. Het is het begin van de tweede set. Het is 1-1. Eerste set gewonnen door Juan Martín Del Potro. Ja, en zoals ik net al zei, de Argentijn Del Potro over de hele linie net ietsje beter. Zijn service is, is goed uh, in zijn return games. Is hij net ietsje beter? Ja, en hij pakt een paar belangrijke punten. En speelde heel goed op de breekpunten die hij die, die die tegenkreeg. Hij heeft weinig weggegeven, nog Del Potro. Ik wil ook zeggen dat Dimitrov geweldig speelt hoor. Mooie wedstrijd. Mooie halve finale. Het is genieten voor. ...voor het publiek vanmiddag. In het publiek we hebben we net gezien op de eerste rij... ...Louis van Gaal, ook tennisliefhebber waarschijnlijk. En nu verliest toch Grigori Dimitrov... ...verliest weer zijn service. Ja, en dat is dat toch een beetje misschien het, het onervarende... Het, het, het, ja, het, ...het niet helemaal slim gespeeld... ...op de momenten dat het moet van Grigor Dimitrov. Jong natuurlijk nog, 21 jaar oud. Hij moet nog veel leren. Zagen we ook al in zijn, in zijn vorige partij... ...dat hij sommige op de belangrijke momenten... ...niet altijd doet wat hij zou moeten doen. Iets te veel risico neemt misschien wilde nu ook weer een, een, een backhand scoren. En ja, slaat de bal dan in het net met die backhand. Wat overigens wel een geweldige backhand is. waar hij heeft een fantastische backhand die Dimitrov. Ja, dan mist hij zo'n bal. En dat op breakpoint. En dan moet je het misschien toch allemaal ietsje simpeler spelen. Misschien ietsje minder risico nemen. Nou goed, hij heeft nog jaren om dat allemaal te gaan leren. Feit is wel dat hij, nadat hij de eerste set verloren heeft. Met een, met een love game aan het einde van die eerste set. Nu al vroeg in de tweede set gebroken wordt. Ja, en dat is iets natuurlijk wat je niet wil hebben. Als je terug wil komen in de partij. Dan mag je niet zo vroeg in die tweede set. Tweede setje surfers verliezen. Zeker niet. Ja, na nou die tik die je toch wel gekregen hebt in die eerste set. Dimitrov speelt een geweldig toernooi tot nu toe. Wan al van Bernard Tomic. Hij won van Davidenko. Hij won van Baghdatis. Allemaal mooie namen. Allemaal spelers met veel meer ervaring dan hij. Ook Bernard Tomic. Mooie wedstrijd was dat in de eerste ronde. Twee van die jonge gasten tegen elkaar. Die haalden er in drie sets eruit. Speelde ook drie sets tegen Baghdatis Gisteren Bernard Tomic. even eh, eh, Grigor Dimitrov, moet ik natuurlijk zeggen. Maar hij is, ja, over het algemeen, is hij net ietsje minder dan de Juan Martín del Potro. Die won hier in de eerste ronde van Monfils Pak De Goobies, Nimine, nog geen set verloren. Juan Martín del Potro speelt heel geconcentreerd, heel goed. Hij wil graag dat gat richting de top 4. Met Federer, Nadal, Murray, Djokovic. Ja, daar wil hij naartoe. Daar wil hij aan werken. Ja, en de eerste stap die hij wil zetten... is dan hier het winnen van dit grote toernooi in Rotterdam. En zijn naam zou natuurlijk ook niet misstaan op de boarding hier in Ahoy. Het zou een mooie winnaar zijn van het 40ste ABN Amro World Tennis Tournament. Goed, zover is het nog niet. Hij gaat nu zoveren, Juan Martín Potro. Potter. Hij staat 2-1 voor. In de tweede set heeft de eerste gewonnen met 6-4. Het gaat om twee gewonnen sets, hè? Het gaat om twee gewonnen sets. Yes, de de de morgen om ja. drie, uh, geloof ik. Uh, als ik goed ja, ben geïnformeerd. Ja. Goed. Um, even terugblikken op uh, de afstanden die we hebben gehad: de vrouwen en de mannen 500 meter. Erben en uh, Sebastian, die uh, luisteren ook mee in, uh, in Hamer. Jochem, even de. de... Die valse uh, uh, starts die we hebben gezien, dat waren er heel veel. Is daar een verklaring voor of is het eigenlijk wel gebruikelijk bij zo'n grote rol? Nou, ik denk dat ze gewoon heel scherp zijn op het ogenblik. Ik zag bij de dames heel sterk, ik vond het bij de heer was ietsje minder. Maar ik zag bijvoorbeeld ook, het viel me op in de, uh, bij de start van Sven Kramer, dat ook Sven ergens op reageerde. Dus het kan ook zijn dat er is zoveel rumoer is uh, dat je daar, ja, dan ben je toch een gevoelig als er een flitsje is of, of een of ander geluidje van een blikje wat valt, kan je daarop reageren. Maar het, het is wel opvallend. Ik denk dat ze hem gewoon echt goed lang laten wachten. Hmm. Eba, maar je de, moet de, gewoon stilstaan hoor. Dus ja, de het schuld, het schuld wordt veelal bij de starter gelegd, maar in dit geval dus uh, onterecht. Nee, de, uh, de regel dat is: uh, je moet gewoon stilstaan tot ja. het startschot gaat. <coughs> ja. <coughs> Sorry, schot wat verkeerd in mijn keel. Even naar de, uh, de uitslag aan zich. Het verschil tussen Nesbit en Wust. Hoe schat je dat in? 75 honderdste. Um, dat is aanzienlijk dat gat. Maar we weten inmiddels dat van Nesbit een drie kilometer kan ze aardig rijden. Um, maar dat is om het hangen en wurgen. Ik denk dat, ze zo, dat iedereen daar zo weer 4, 5, 6 seconden terugpakt. Um, op snellere baan is het in het voordeel van Nesbut. Maar het, Hamer is een gemiddelde baan. Maar in 5 kilometer is het verhaal over het algemeen gewoon echt hangen en wurgen. Dus dat moet voor iedereen uh, absoluut geen uh, probleem zijn. Het leuke is wel dat we daarmee toch wel wat strijd krijgen. Van ja, iedereen moet dan iemand in gaan halen. Want die 500 meter beheerst natuurlijk als geen ander. Maar... Iedereen ja. is wel heel goed op het ogenblik. Ja, uh, even naar Erben en uh, Sebastian in, uh, in Hamer ook uh, erbij. Als we nou ervan uitgaan dat het voor Wust geen probleem is... wat is dan de groep daarachter die we in de gaten moeten gaan, hou gaan houden... voor het zilver en brons? Uh, ja, nou, Nesbitt, die vecht met uh, misschien wel de Russen in Chicova... maar vooral Valkenburg. Ja, maar... Valkenburg. Ik, moet het e ik moet het eerst nog zien, hoor, want... Bijvoorbeeld vorig seizoen in uh, Moskou uh, reed Nesbitt ook erg goed op de 3 op de kilometer. Ze heeft dit seizoen in Colonda 4-0-4 gereden. Uh, maar daar stonden de deuren open hoor je van iedereen zeggen. Uh, ik ja, was daar zelfs, zelfs niet in Colonda. Ze reed in maar de Maar waren de he? heel goed. En in de B-groep met kwartetstans. Maar dat is maar drie seconden langzamer dan Wusta beste seizoenstijd. Oh, nou, Wusta is wel erg goed in vorm geweest vorig uh, vorige week ook op die 3 kilometer in, uh, in Insel. Maar... Ik vind al 4,5 seconden nog best wel een aardig groot verschil. Edel. Dat is inderdaad, inderdaad best wel een groot, uh, groot verschil. En in uh, Nesbit, ja, uh, misschien rijzen nu het tweede deel wel gewoon nog een, een goede drie kilometer. met En Irene moet het eerst ook nog maar doen. Hè. Die moet eerst ook nog maar dat, dat niveau van vorige week weer gewoon hier ook weer uh, laten zien. Wat, wie ik wel vind, wie er gewoon een, de aansluiting heeft, dat is in ieder geval Diana Valkenburg. Die heeft, ja, dit is wel 4 als je zit achter op de 500 meter, Maar ze heeft de aansluiting met, uh, uh, met uh, Ireen Wüst en zij kan... Soms ook wel gewoon betere 5 kilometer en betere 3 kilometers rijden dan een uh, hierin Wust. Ja, 2,5 seconden is het uh, verschil uh, afgerond tussen ja. Wust en Valkenburg. Wat opvallend trouwens is aan deze 3 kilometer die we dadelijk gaan rijden is het volgende. Er komt een uh, dwel na 10 ritten. Er zijn 12 ritten op deze drie kilometer. En na tien ritten, dat is de rit waarin Linda de Vries... en Irene Wüst rijden tegen elkaar... Eh, komt er een wel. En dat heeft, schijnt het te maken met het feit... dat er ook een WK skiën aan de gang is. Waar Noorwegen ook... Eh, ja, wat, wat voor Noorwegen een belangrijk eh, toernooi ook is... En dus wordt er dan gedweld. En dan krijgen we na die dwel, dus eerst nog twee ritten drie kilometer... Daar Perstijn en Valkenburg in rijden en Hozumi en Sikova En dan gaan we daarna verder met de vijf kilometer. Maar, Sebastian, wacht even. Dat, dat kan ja. Het, het dwel in verband met de WK-skiën. Ik denk dat nou je ja, dat even kijk, er moet wordt, nou, dat Er wordt wel vaker gedweld, natuurlijk in zo'n drie kilometer. Maar goed, er zijn ook genoeg scheidsrechters... die als de omstandigheden uh, goed zijn en het ijs het goed houdt... twaalf ritten drie kilometer en een stuk door laten, ja. uh, laten rijden. Maar ik heb mij gisteren bij de loting door een van mijn Noorse collega's... maar goed, dat is mijn één collega... Uh, uh, laten vertellen dat dat dus te maken heeft met dat WK skiën en dat er denk ik rond die tijd een belangrijk WK is of dat misschien de Noorse TV een stuk samenvatting wil uitsnemen, ja. dat weet ik ook niet precies. En, en wat je nu natuurlijk ook ziet, hè, de drie kilometer en de vijf kilometer gooien ze gewoon op één hoop eigenlijk en dan ja. gaan ze daarna ook meteen door met de vijf kilometer voor de heren. Uh, maar tien ritten, dat kan wel interessant worden want iedereen zit in de laatste rit voor de dwel en hamers, een rare baan. Uh, als er één dwel kan het wel betekenen dat ik daarna weer veel beter ijs heb dus ik denk dat het uh, kan spannend worden maar ja. wie even teruggaan naar die 500 meter hè er is ook een grote verliezer in de 500 meter en dat is eigenlijk Linda de Vries ja, Linda meen. de Vries heeft natuurlijk 40.4 gereden ja die was gewoon derde nog op het EK uh, allround ja die, die zet zichzelf nu al op op behoorlijk op het tweede ja, zit natuurlijk op een behoorlijke achterstand hoor die gaat uh, ja, die gaat het gat, uh, met, uh, ik denk dat ze het gat met uh, Diana Vottenburg niet meer gaat dicht doen. Jochem? Ja. Nou, daar ben ik het mee eens. Ik vind, het, uh, ik, ik vind wat dat Linda echt uh, de minst goede prestatie hebben geleverd. Ze was heel vlot weg, maar het rondje, dramatisch. Ja. Ik, ik, ik, ik weet niet wat dat is. Die zou verwachten als een start lekker loopt, dat je ook door moet trekken. Maar ik vind dat, ik vind dat raar. En ik, ik, ik in dat opzicht mag ze ook niet, uh, echt niet tevreden zijn met haar tijd. Ja. Nou, dan wil ik even naar uh, de mannen, voor we erover gaan praten. Gaan We praten met de man waarvan we allemaal hopen dat hij uh, wereldkampioen gaat worden. Uh, Bert Maaldwink in gesprek met Svenkra. Kijk, eh, grimmig, maar de kop is eraf hoor? Ja, de kop is eraf. Ik vries gewoon tot nu heel veel tijd op Bukko. Blokhuizen moet nu tegen zo, dus... Uh... Het is een opgenomen interview. Uh, nu moet Blokhuis eigenlijk nog rijden, dat is een beetje merkwaardig. Maar wat jij zegt... Ja, als je nog wat langer praten, dan, uh, dan is hij klaar, hoor. Dan horen we dan zo dadelijk. Maar eerst even over Bukko. Zeven uh, tiende achter Bukko. Is dat te veel? Nou, dat hoeft niet te veel te zijn. Maar uh, liever niet. Ik had eigenlijk zelf een beetje stieke gehoopt op 6.05, 6.04. Ja, bij de start was het een beetje... Uh, en dan moet je gewoon uitkijken als je al een keer vals hebt. Heeft uh, dat de race beïnvloed? Ja. Je bent altijd wat minder uh, snel weg natuurlijk met een met start Van je tegenstander of van jezelf dat maakt het op zich niet zoveel uit. Maar, uh, ja, en het uh, rondje was ook niet helemaal en, ach, ja. ja, Dan is het verschil 17. En dan ga je omrekenen naar de 5 kilometer en dan is zeven 7 seconden ja. op Bucko. Maar dan denk ik meteen van vorige week in Inzel. Ah, was het verschil in jouw voordeel veel meer dan 7 seconden. Ja, dat klopt. Dus Maar eens afwachten. Ik, uh, ik heb altijd dat hij nu uh, beter is dan de Inzel. En uh, nou, we gaan zien of ik ook beter ben dan de Inzel. Nou, nou, denk je dat trouwens? Want daar was je erg goed. Ja, dat was erg goed. Uh... Ja, het hangt erom. Ik denk, ik denk om het even. We zijn ondertussen mee te kijken bij het blokhuis, hè? want dan is dat toch spannend hè, voor jou? Ja, nee, zoiets, maar hij opent heel goed, team 23 dus ik verwacht dat hij een 6-3, 6-4 rijdt. Ik wil er nog even een spelletje van maken. Ook. Uh, wat wordt zijn eindtijd? Ja, 6-3, 6-4. 3 En hij komt nu bijna over de finish. 36.68. Ja. Twee, twee de 210 op de vijf kilometer, dat moet ruw zijn. Ja, dat betekent dat je daar uh, niet zo heel veel last van hebt, toch? Uh, nee, normaal gesproken niet. En uh, ja, we gaan nu, uh, gaan nu achter de noord aan, hè? Ja, maar je lacht wel weer, want het gekke was. Uh, omdat dit opgenomen is, liep jij al van de middentrein af een beetje grimmig. Is nou je humeur alweer wat beter? Nou, nou niet zozeer. Ik, ik vind het gewoon... Uh, ik vind eigenlijk dat ik zelf wat harder moet op de vijf meter. En, uh, ja, dat uh, is niet goed. Nee, maar dan heb je dan wel een eigen hand, want dan kun je op trainen. En dat doe je eigenlijk niet veel. Nee, daar heb je gelijk in. En dat is een keuze. Maar toch, als je er dan bent, dan is het altijd wel weer... Uh, maar goed, uh, je hebt er gelijk in. Dan kun je op trainen, dat doe ik niet. Dus, uh, en dat is bewust. En dan doe je op de 1500 ook niet, omdat jij weet en ook denkt... dat jij op de 5 en de 10 zoveel kunt compenseren... dat je het toernooi kunt winnen en moet winnen. Ja, dat ga ik mijn best doen. De druk is hoog of niet? Nou ja, weet je, de drugs is altijd over mij en uh, dat verandert niet veel. Ja, Sven Kramer was dat zojuist tijdens de ritjes van uh, Jan Blokhuizen. Hij houdt hem dus wel in de gaten, want hij begon er ja, ook tuurlijk. zelf over. Nee, ja, tuurlijk. Kijk, we hebben uh, aan het eind van vorig jaar... een heel mooi Nederlands kampioenschap gehad... waar uh, Jan echt voor het eerst het vuur aan de schenen legde van Sven Kramer. Uh, het schat was toen heel erg klein... en ze lieten allebei echt heel hoog niveau schaatsen, met name op die vijf kilometer. Natuurlijk kijkt Sven om zich heen. En die is natuurlijk altijd aan het berekenen van... hoeveel marge heb ik op deze heen. En Jan valt naar verhouding op de tijd wat tegen... En als je goed luistert naar het verhaal van Sven... zegt hij ook van ja, er wordt gevraagd van je kan erop trainen op een 500 Ja, dat klopt, maar dat doet Sven heel bewust niet. Dus Sven weet dat hij zo goed is op een 15 kilometer dat hij daarmee wel voldoende kan compenseren voor die 500 meter. Maar bovendien, en dat heeft hij ook al in eerdere interviews gezegd... die 15 kilometer, dat worden de afstanden van de Olympische Spelen. En zo'n allrounder pakt hij er nu gewoon bij. Dus het is, het is een hele bewuste keuze. Maar natuurlijk, ik snap ook, je laat in de aanloop zeggen van... oké, okay, dat train ik niet echt voor. Maar natuurlijk baalt hij. Hij had gewoon wat harder willen rijden. Want hij weet dat dat wel in hem zit... Alleen dat heeft hij onvoldoende getraind. Dus Het is een beetje het spelletje. En uh, Straks naar die vijf kilometer wil ik wel kijken. Want als hij hem enigszins rijdt zoals vorige week. Dan is hij by far de beste op die afstand. En dan uh, lacht hij weer iedereen uit. Nou, nou, het feit dat ik, dat ik vanmorgen geloof ik heb. Ik kom zo bij je, hebben. Want ik hoor dat je wat wil zeggen. Uh, dat, ik, dat ik vanmorgen las, Dat zijn, uh, zijn doel eigenlijk bij de afstanden. Weken afstanden. En bij de Olympische Spelen inderdaad uh, Ja, en dat, uh, dan is zo'n 500 meter helemaal niet zo relevant. Nee, dat geeft wel aan hoe goed hij is... als hij het uh, op dit terrein dan ook zo goed doet natuurlijk. Maar is dat een understatement? Dat is een gelijk understatement. Ja. Hij, is, hij is gewoon heel goed. En dat laat hij af en toe ook zien op een 500 meter. Het enige, dat is misschien nog het enige risico... door die 500 meter minder makkelijk te beheersen... dat hij misschien iets wat meer moeite met die 500 meter kan krijgen... qua snelheid inschatting. Aan de hand, ik heb hem zo hoog zitten... qua, qua uh, inschatten van wat hij zelf kan... Nee, dat maakt me eigenlijk ook ja, niet zo druk het over. Het klonk bijna arrogant, zo bedoelde hij het niet, hoe hij net zei nee, over Nee, er, er zit altijd een lachje en nou, achter. En, ja, en je ja, moet vooral zijn gezichten ja. En nou, Hij heeft wel respect voor de reis, maar hij is ja. natuurlijk gewoon goed. Ja. Erben, wat wou je zeggen? Nou ja, kijk, ik heb er met Sven ook wel een paar keer discussie over gehad. Over die 500 meter en ook die 1500 meter. Het grootste gevaar is wat Sven Kramer kan gaan doen, is dat hij overmoedig wordt. En dat hij op die 500 meter en die 1500 meter gaat trainen. Want er zijn gewoon geen afstanden die hem echt liggen. En hij moet echt, hij weet het nu ook, hij moet vanuit die 5 kilometer en die 10 kilometer, dat, zijn, dat, zijn, dat is zijn woning. Daar woont hij in. Van het daaruit moet hij gaan trainen. En dan komt die 500 meter eigenlijk wel vanzelf. Als hij er meer op die 500 meter gaat trainen... dan gaat hij denk ik geen betere 500 meter rijden. Het hm. is uh, uh, dus heel raar, klinkt dat. Maar zo is het wel. Want hij moet vanuit het vermogen moet hij, moet die afstanden gaan rijden. En Daarom kies hij er nu ook voor om gewoon die 500 meter ook in die wildcups te laten schieten. Want hij moet er niet te veel rijden. Want als hij er meer rijdt, dan zul je denken van dan wordt hij er beter in. Maar dan wordt hij er niet beter in, dan wordt hij er slechter in. Want dan gaat hij wilde schaatsen en dan komt er, wordt het er steeds meer een sprint en wordt die hakketak en ja. dat moet hij niet doen hij heeft uit de vermogen rijden. en wat Jochem ook zegt het feit dat hij dan eventueel uh, niet beter wordt op de 500 kan weer ten koste gaan van zijn zelfvertrouwen. Ja. Ja, ja dan absoluut. weer tijd op, op de 500 meter. En, ja, en hij heeft natuurlijk ook nog een, een zwakke rug. Hè. En starten op schaatsen. Ja. Is gewoon voor je rug echt, als je dat niet gewend bent, als je niet een echte sprinter bent, als je dat dagelijks doet, dan moet je het eigenlijk gewoon helemaal niet doen. Dan moet je ja. gewoon wachten op, op de kampioenschap. Moet je een paar stakjes doen. En dan kan het een paar keer goed gaan. Maar als je dan, dan daar in die weken ervoor in één keer op die 500 meter gaat trainen, ja, dan, dan, dan word je dat zo strak in je onderrug. En dan, ga ik je dat gewoon echt helemaal niks opleveren. Nee, en dat duidelijk. heeft je nu wel gewoon goed om goed de knie. Goed, hier laten dat we even bij. Lotte van Beek, die, uh, je bent heel duidelijk. Hè. Lotte van Beek gaat zo starten. Daarvoor gaan we nog even naar Ahoy. Tussenstandje halen bij de halve finale. ABN Andro Del Potro tegen Dimitrov. Ja, eerst even rechtzetten zetten dat het morgen om drie gewonnen sets zou gaan. Want dat is natuurlijk uh, niet zo. Ik zei wel ja, maar dat was helemaal niet zo. Uh, 4-3 is het in de tweede set in het voordeel van Del Potro. Hij heeft de eerste set gewonnen met 6-4. Toen brak hij bij 1-1 en dat uh, ja, deed hij in de tweede set ook. Daar brak hij ook bij een stand van 1-1 de service van, uh, van Dimitrov. Del Potro gaat nu uh, zometeen zelf serveren. Er is ruim een uur gespeeld. Ja, ik denk toch niet dat Del Potro, gezien het spel uh, wat hij speelt, gezien de vorm waarin hij verkeert, dat hij dit nog uh, weg gaat geven. 6-4 dus in de eerste set in het voordeel van Del Potro. De Argentijn leidt in de tweede set met 4-3 en gaat nu zelf serveren om er 5-3 van te maken. Dan weer naar de hal, naar Hamar, naar Erben en Sebastian. De tweede afstand, de 3 kilometer voor de vrouwen met Lotte van Beek. In de eerste rit, Lotte van Beek die eerder vandaag derde werd op de 500 meter. Dat was uh, een goed resultaat voor haar. 39-44 reed zij op die 500 meter. Net achter Irene Wüstus. En haar tegenstander van nu, Katarzyna Wozniak reed 41 11, Speelde geen rol van betekenis, werd slechts 19e. Van Beek rijdt niet vaak drie kilometers. En uh, reed er dit seizoen in Ervoert. Uh, eentje. Dat was in december, dat was een trainingswedstrijd kwam ze uit op 4 minuten 17 seconden en 12 honderdste en opende ietsje sneller dan Wozniak... en heeft nu op de eerste kruising in ieder geval een mooie locomotief aan de Polsen Kan er al vrij snel naartoe schaatsen, eventjes in de slipstream... en dan aan het einde van de kruising duikt ze naar binnen toe... en gaat ze in dit rondje met de twee binnenbochten voor de boeg al meteen de voorsprong die ze al had op Wozniak... Wozniak. ...waarschijnlijk verder uitbreiden. Ja, als je niet vaak zo'n drie kilometer rijdt, Erben, is het dan moeilijk om zo'n afstand in te gaan? Ja, dat denk ik verhaal wel heel erg moeilijk, hoor. Want ze weet niet of ze nou echt vol door kan rijden. Ze moet echt een goed ritme vinden. En het is wel fijn dat je even op de eerste kruising even lekker achter die Rossenjak kunt, kunt rijden. Dan kun je even kijken, hoe voelt het nou? Hoe voelen die benen nou? Um, en ze moeten gewoon snel mogelijk een lekker ritme voelen. Dus je ziet dat ze nog wel heel erg traag rijdt. Je moet niet te traag gaan rijden, want dan lopen die benen ook weer vol. Dus je moet een lekker ritme voelen. Je moet gewoon de eerste drie rondjes moet zij lekker rijden, dat ze die laatste twee ronden niet helemaal op een hoop gaat. Eens kijken wat ze gaat doen in de tweede volle ronde. De eerste volle ronde ging in 32,1 seconden. En de tweede volle ronde gaat in 32,9 seconden. Dat is een verval van 18e van een seconde. Zelfde ronde rondetrijd trouwens. Van Wozniak, die al in de bocht een beetje inhoudt. Om een moeilijke kruising te voorkomen. Dat doet de Poolse goed. En zo kan nu de Poolse even mee achter Lotte van Beek in de slips. Je maar. Van Beek, die trouwens een PR heeft staan. Persoonlijk record van 4 minuten 12 seconden en 25 honderdste. Uh, gereden in maart 2010 in Moskou. Dat was bij het WK Junioren. Dat zegt ook wel genoeg dat die tijd al bijna drie jaar lang staat. Die 4, 12, 25. 20. En het is dus een mooi moment om dat dus te verbeteren op een van de snelste laaglandbanen ter wereld. 1,58-84 komt ze door naar 1400 meter. Rondetijd 33,5. Betekent een verval van nu 14e in het afgelopen rondje. Dat is best aardig, hè? Dat is inderdaad best aardig. Maar dan moet ze nou proberen even twee rondjes 3,5 te blijven rijden. Dan rijdt ze hier al een mooie, stabiele rit. Ze moet niet iedere ronde nu die rondetijden omhoog laten lopen. En je zei van dat ja, PR, stond natuurlijk al een paar jaar. Maar ze heeft ook een paar hele slechte jaren gehad. Dat was natuurlijk het Zo'n dus grote overmacht vond ze dat, uh, dat wereldkampioenschap junior. En daar is ze echt eventjes vorig jaar echt weg geweest. En ze heeft zich nu helemaal overnieuw herpakt. En dan, uh, dan moet ze nu uh, op een week al alrand laten laten zien wat ze kan. Ze heeft nu weer een volgende rondetijd. 34-1. Ja, dan komt er toch wel weer 16e van de seconde weer op. En dan lopen die rondetijden nu toch wel eigenlijk een beetje te veel op. Ja, het ziet er ook een beetje voorzichtig uit eigenlijk. Als je zo kijkt naar Lotte van Beek, het kan natuurlijk ook te voorzichtig zijn. Daar aan de overzijde weer de binnenbocht in. In dit rondje. En als ze dan dadelijk doorkomt, heeft ze er 2200 meter op zitten. Dat betekent dus dat ze gaat beginnen aan de laatste twee rondjes van deze drie kilometer. En die komt ze dan door bij die 2200 meter in 3.0724. Rondetijd 34.2. En dan zal ze er nog behoorlijk moeten doorschaatsen. Wil ze überhaupt op persoonlijk record gaan. Rijden. Nou, uh, uh, denk... ...van uh, die vier minuten en 12 seconden. Dat gaat ze, ja, dat ze niet gaat redden ze hoor. Niet. Dat gaat ze echt niet redden. En ik vind ook dat ik nu een andere Lotte van Beek zie schaatsen... ...dan dat ik haar heb zien schaatsen in de Worldcups. In de Worldcups was ze echt eager. We ze heel graag winnen... ...en knokte ze iedere tijd boven zichzelf uit. En hier, nu rijdt ze toch voorzichtig. Ze is echt een zoekende. Ze rijdt niet zo goed als als ze rijdt in de Worldcups. Ja, dit is natuurlijk ook een andere afstand. Hè. Ze rijdt alleen maar 1500 meters. En nu zit ze wel helemaal stuk. Hoor. Ze rijden rondje 34-6. En dan gaat ze uitkomen zo op een tijd van 4-16, 4-17. En dat is niet hard hoor in, in, ja, maar, in Hamer. Als je dat uh, in december in een trainingswedstrijd in Erfurt uh, kunt rijden... dan moet je hier in Hamer op zo'n belangrijk toernooi... met uh, goede omstandigheden over het algemeen... moet je daar toch behoorlijk dik onder kunnen rijden. De mond open aan het einde van de kruising. De verzuring slaat natuurlijk toe. De pijn in de benen is enorm... Na het rijden van zo'n 3 kilometer. op 1 na langste afstand in het vrouwentoernooi. Ze werd 3 op de 500 meter. Ze zal gaan zakken in het algemeen klassement. Door deze 3 kilometer. Nou zit hij 4.17 er dan in. Ja, Dat zit er nog wel in. Zelfs dubbel. 4.17, 17 namelijk. De eindtijd van Lotte van Beek. 4.21, 10 is de eindtijd van Wozniak. 4.17, 17. Bijna 5 seconden langzamer dan, record, dan haar persoonlijk record. Dat had uh, veel beter gemoeten bij Lotte van Beek. Die zal absoluut ontevreden zijn over haar drie kilometer. Jochem Uithagen, hier in de studio. Nou, ja nee, ik ben wat moet ik zeggen over Lotte ik vind het gewoon geen goede race. En dat blijkt sinds minder lange afstandspecialist ja. uh, die via de Gunenbokaal zich heeft geplaatst over uh, 500-3000 meter. Ik, ja, ik, ik, dit, dit is gewoon niet goed. Als je met een uh, rondje 32-1 start en je eindigt met 35-3... dan ga je gewoon op een hoop, zoals ze dat zeggen. Ja. Dit, is, dit, is, dit is meteen, kan je zeggen, die gaat ook de laatste afstand niet halen. Want ondanks een goede 500 meter... is dit verschil met de rest van de wereldtop uh, veel en veel te groot. Even over, uh, want je wilde wat kwijt over dat dwijlschema. Ja, absoluut. Wat, uh, wat, wat Kijk, als je we... net verteld. Even voor de duidelijkheid, we rijden nu 10... Tien ritten. Tien ritten de, ja. En dan wordt er voor de laatste twee ritten van de drie kilometer gedwaild. Ja, ik vind het heel raar. Um, om de simpele reden. Dat, kijk, als dat zo is wat er werd gezegd dat het is om tijd te creëren... om skiën te laten zien op tv... dan vind ik dat schandalig. Kijk, als het is dat de scheidsrechter dat het ijs kan een uur blijven liggen... en we willen in het kader van de, de vlotheid van het programma ook zeggen... we doen daarna het uh, dweilen naar tien ritten... dan pakken we de dames op we gaan meteen door met de heren. Dat is een heel ander argument. Als het is om het skiën te laten zien in Noorwegen, vind ik het schandalig. ja. Want het is namelijk ook de... niet altijd een voordeel om direct naar de dwel te zitten. Dan is de sport ondergeschikt aan, uh, aan, aan, de, aan, aan de commercie. Aan de commercie en de en ik, ik, ik vind dat mag niet zo'n groot nadeel zijn. Want we weten dat als er net gedweld is... Um, dat het gewoon het ijs moet uitharden. En op het moment dat het ijs dan niet voldoende uitgaat is... kan het best zijn dat in dit geval de laatste vier rijders... Hmm. gewoon echt nadeel van hebben. Dus ik vind het gewoon uh, schandalig als dit de reden is. Over, uh, even voor de duidelijkheid. De laatste twee rijders zijn Claudia Pestijn tegen Diana Valkenburg. En... Gozumi tegen uh, Shikova. Erben, uh, jij wil daar even op reageren? Nou ja, als schandalen vind ik wel heel, heel ver gaan. Um, ja, als dat dus is, dan, dan, dan is het zo. En ik denk ook dat... Het, uh, er, er, het is niet zo'n groot nadeel dat je dan na de dwel... Denk ik, een heel ander eisen hebt dan, dan uh, voor de voor de dwel. Ja, Dat zo, weet niet meer ben je dat niet mee eens? Nee, nee. nee. Het, kan, het kan gewoon echt soms tiende van de seconde op een ronde schijnen. En dat, ja. zeg, jullie zitten in hamer, jullie kunnen dat eerder beoordelen. Misschien laten ze hem ook wel wat langer liggen. Ik zou zo eens even kijken naar het tijdschema, wat ze pakken voor die dwel. Kijk, als ze zeggen, we laten hem 10, 15 minuten extra liggen... Maar je dat... moet het gewoon anders zien, hè, Jochem? want ze, ze gooien gewoon de 3 kilometer en de 5 kilometer gewoon op, op één hoop. En dan kijken ze gewoon van wanneer komen nou de beste die, die, die, die, die, die, die, die, die dwelschema's uit. En wat we heel vaak in Nederland doen, is we, we kiezen een afstand per afstand. Dus we kiezen een 3 kilometer, dan we halverwege de 3 kilometer. Gaan, we een keertje, een keertje dweilen. En we gaan halverwege de vijf kilometer een keertje dweilen. Als dat de reden is, dat het puur schaatstechnisch is... en voor de kwaliteit van het ijs oké, dan vind ik dat prima. Maar het kan niet zo zijn dat het op deze manier wordt gedaan... omdat de Noordse TV dan tijd heeft om je uit te zenden. Het is een principezaak. Dat is wat Joch van der bedoelt. De televisie maakt niet uit wanneer je het wel gaat worden. We moeten scheidsrecht doen op basis van de kwaliteit van het ijs samen met de ijsmeester. En ik vind het ook nog steeds: het kan de boel best wel nadelen. We hebben nu, we zien Diana Valkenburg in de laatste rit, als je het een paar tiende per ronde kan schelen, dan ben je een mooie. heb je flink pech. Nogmaals, het was één collega die dat heeft verteld van de Noordse televisie. Steven Dalenbaard stond op het middenterrein. Misschien dat hij bij een van de scheidsrechters staat nog eens even. Zo leuk. Ik ben ben benieuwd. Ik ben inderdaad benieuwd. Kijk jullie hoe wit het ijs wordt? Ik ben ook nieuwsgierig. Het ijs ziet er prima uit hier op dit moment. Goed zo. De, uh, hoe, hoe, hoe, dat, dat, ik denk meer dat het te maken heeft met uh, dat, dat je als je helemaal dat je dat met de wind en met, uh, uh, dat het stil stilvalt en dat je daarna weer op gang moet komen omdat het gedweld is. Ja, ja. Dat kan ook een nadeel zijn of een voordeel. Uh, ik denk dat het allemaal niet, allemaal niet zoveel uitmaakt. En ik okay. vind het ook niet erg. Het, het is niet zwart-wit. Het is niet alles, ten, alles moet zijn om de, om de, om de ja. sportprestatie. Ja. Entertainment TV er, er, hoort erbij. Erwin, je, uh, je punt is duidelijk. we uh, meer daarover. Even naar het ABN Amore Tennis toernooi. Naar Mark Brasser. Twee matchpoints in het voordeel van uh, Juan Martín Del Potro. 6-4 in de eerste set, 5-4 in de tweede set in het voordeel van de Argentijnen. Het is uh, 40-15. Het uh, sportpaleis is uh, muistil. Daar komt die eerste service van Del Potro. Een harde eerste service, die voor- en winner dan eroverheen. En hij maakt het meteen op zijn eerste matchpoint af. Goed gespeeld, Juan Martín Del Potro. met ietsje beter op alle fronten dan uh, Grigor Dimitrov. Een jongen waarvan we nou, dit jaar al wat gehoord hebben... maar waar we in de toekomst ongetwijfeld nog uh, heel veel van uh, gaan horen. Richard Kijček zal opgelucht ademhalen na de uitschakeling van Roger Federer gisteravond. Heeft hij in ieder geval de nummer 2 van, van de plaatsingslijst hier in Rotterdam. Heeft hij morgen in de finale Juan Martin Del Potro. Voor het tweede een volgende jaar in de finale. Vorig jaar verloor hij van Federer. Vanavond weten we wie zijn tegenstander wordt. Of Julien Beneteau of Gilles Simon. Juan Martin Del Potro met 2x6 virus door naar de finale hier in Ahoy. Ja, we hadden het al even over het WK Skiën, alleen in een heel ander verband. Edwin Peek, okay. onze ski-verslaggever. Goedemiddag. Hi. Uh, het evenement beïnvloedt blijkbaar de dweil bij het WK Allround. Helemaal terecht. <laughs> Ik kan me <laughs> voorstellen. We gaan het nog, nog even checken of het echt uh, waar is. We gaan het over het evenement zelf hebben. Uh, dat jij volgt in het Oostenrijkse Slatming. Uh, de slalom bij de vrouw op het uh, programma. Het was hartstikke spannend. Ik heb er af en toe wat beelden van gezien. De ja, spanning droopt eraf, heb ik begrepen. Het was heel spannend. Zeker na de eerste run lagen de beste vijf binnen twee tienden van elkaar. En ja, in in zo'n afvalrace, dat de slalom altijd is, was dat reuze spannend. En uiteindelijk met een hele mooie, verrassende en jonge winnares uit Amerika. Michaela Schifrin. Ja, was een grote verrassing. Nou ja, ze had wel. Al drie keer een slalom gewonnen dit, uh, dit seizoen. Dus zo'n grote verrassing ook weer niet. Maar ja, met 17 jaar een wereldtitel winnen... dat gebeurt hmm. uh, ja, eigenlijk bijna niet. Het was uh, 28 jaar geleden dat dat nog eens een keer gebeurde. Ook door een Amerikaanse. Maar het is een ongelooflijk groot talent. Vorig jaar opeens was ze er vanuit het Europa Cup circuit... het Nor-Am circuit, het, het lagere circuit noemen we dat. En uh, was ze er opeens en ging ze winnen. En het is echt een heel groot talent. Heel soepel in die benen. ja, En ze, hmm. ze won glansrijk. Waar zijn die Oostenrijkse en die Zwitserse gebleven? Nou, de Zwitsers spelen echt helemaal geen rol uh, dit WK. Dat is uh, echt schrijnend om te zien. De Oostenrijkers doen wel mee. En hebben vandaag gelukkig dat wel een uh, zilveren medaille weten te halen... met uh, Michela Kierkasser. Uh, die was daar uh, blij mee. En het hele stadion met 35.000 tot 40.000 man ontplofte... Dat, dat dat in ieder geval uh, binnen was... Maar het was weer geen individueel goud. En daar snakken ze toch wel heel erg naar die Oostenrijkers. Ja. Goed, blijkbaar heb je niet altijd bergen nodig en veel sneeuw om goed te kunnen skiën. Dus uh, er was ook nog een Nederlandse die meedeed. Ja, uh, Mandy Dirkswagen was de enige Nederlandse die vandaag uh, kon meedoen. Maar uh, zij redde. De... Ze kwam wel beneden, ze finishte ook. Maar ze werd 57 e En uiteindelijk mochten de beste 55 door naar de tweede run Ach. om de finale te skiën. Dus uh, helaas net niet. Maar ja, dan, dan ski je wel op een achterstand van 10 seconden van de, de winnares. Dus dat is wel echt opgepast de afstand, om het ja, zo maar te zeggen. Ja. Maar je deed wel mee? Ja, absoluut. En dat was, dat was aardig. Ja. Uh, morgen, laatste dag van ja. het WK, wat staat er dan? Een spektakelstuk weer op het ja, programma? Ja, ook de slalom, maar dan bij de mannen. En uh, ja, dan moeten de Oostenrijkers, en vooral Marcel Hirscher... onze halve Nederlander, moeten dan gaan doen. Want uh, de individuele gouden medaille is nog steeds niet binnen. Dus, en uh, ja, alle druk ligt nu bij hem. En hij is ook Geweldig. echt de gedoodverfde favoriet, dus... Uh, ja, de Oostenrijkse natie hoopt op hem en dat, dat weet hij. En uh, ik denk dat hij het ook wel gaat doen eigenlijk. Ja. Jochem, wat wil je zeggen? Je zit zo op het Tel? Nee, Mendy Dierkswagen hebben wij vanuit mijn stichting uh, ooit begeleid. Dus zodoende ken ik Ik moet wel lachen. Ja, We zijn net, net 57 van de 55. Ja. We zijn als skilandje wat dat betreft. Uh, nee, ja, het was Maar ja. wat, voor, wat voor zin begeleid dan? Uh, zij heeft uh, een aantal jaren bij mijn stichting Sport op gezeten en werd daar de begeleid door de, die ja. de ja, exact. begeleiden de exact. En daar zat uh, Mendy ook bij. Ja. Ja. Maar het is dus nog een talent, dus het kan nog meer worden... Nou, inmiddels en, uh... is ze geen talent meer, want ze is inmiddels die leeftijd alweer ontstegen. Oh, maar ja. je ziet dat ze wel dus nu, nu weer de beste Nederlandse kiezer is. Ja. ja, en de ervaring kan ze natuurlijk altijd gebruiken... ook voor straks weer het ja. World Cup circuit. Dus zo'n WK is echt mooi, en zeker voor zoveel mensen. Ja. Ik denk dat dat dat heel goed doet. Ja, want uh, tot slot, hoeveel mensen... Kijken er dan naar je? Ja, nou, er zitten er 40.000 in het stadion daar. Oeh. Dus dat is al ongelooflijk veel. Dat zie je nergens in het hele World Cup circuit van het Alpine skiën. Ja, en er worden in totaal, uh, kijken er volgens mij naar het hele evenement... een half miljard mensen naar de WK skiën. Het is best wel groot. Ja, waarvan ja, er dus uh, heel veel. In Noorwegen. Ja. Denk Zo, het. We zijn weer rond. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Tot morgen. 1 over half 4. Mark Visser is hier met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. De Partij van de Arbeid moet op economisch gebied een meer sociale koers voeren... die uh, richting de SP gaat. Dat schrijft partijvoorzitter Hans Spekman in Wat van Waarde is... een resolutie die vandaag op een partijmanifestatie is gepresenteerd. Spekman stelt dat de PvdA zich minder moet richten op individualisme... en meer op saamhorigheid. We moeten een vuist maken tegen een samenleving... waarin het ik soms het ons uit het oog dreigt te verliezen, zegt Spekman. Het conclaaf waarin kardinalen een nieuwe paus kiezen... begint waarschijnlijk al eerder dan 15 maart. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. In de Vaticaanse wet staat dat kardinalen 15 tot 20 dagen de tijd hebben... om naar Rome te komen na het overlijden van een paus. Maar nu weten de kardinalen al dat er een opvolger moet komen. Het Vaticaan gaat nu bestuderen of het conclaaf... vanwege de bijzondere omstandigheden eerder kan beginnen. En in Hoogrijden in Brabant is bij een brand om een industrieterrein giftige rook vrijgekomen. De brand voedt sinds 10 uur in een staalconstructiebedrijf. Ruim 700 mensen hebben via Burgernet te horen gekregen dat ze ramen en deuren dicht moeten houden. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Radio 1. Het NOS-journaal. <laughs> Nou, Mark, je bent er ja. toch gaan zitten. Doe het gewoon I, nog een keer. We wil het niet laten hoor. Ja. Goed, welkom terug. En wij zijn langs de lijn om uh, drie, drie minuten over half vier. Een speciale uitzending, geen sportforum uh, vanmiddag. Omdat we vanaf twee uur tot vanavond zeven uur een marathon-uitzending hebben... rond het WK Allround, het voetballen en natuurlijk het ABN amro Toernooi. De drie kilometer vrouwen bezig. Even een update halen bij uh, Sebastian Timmerman. Je hoorde wellicht de bel op de achtergrond. En die bel is voor uh, Anna Rokita, een bekende. Uh, en de dame in de schaatswereld, want ze rijdt er jarenlang mee, komt uit Innsbruck. En is niet bezig om de snelste tijd te rijden op deze drie kilometer. Die staat trouwens sinds de vorige rit op naam van Mio Takagi uit Japan. Uh, ...die uh, eerder vierde werd op de 500 meter, reed 4'15'71 op deze drie kilometer... ...en neemt het op tegen Francesca Bertrona uit Italië. En dat is wel even een verhaal. In Italië hebben ze een uh, talentvolle schaatster, Francesca Lollobrigida, ...die eerder ook wel uh, een goed uh, Europees kampioenschap reed... ...maar die uh, ja, niet echt lekker ligt zeg maar, bij uh, de Italiaanse bond... ...omdat ze graag haar eigen gang gaat... En uh, daardoor ook niet mocht meedoen vond, de Italiaanse, uh, vond het de Italiaanse schaatsunie aan dit wereldkampioenschap allround. En dus hebben ze die Bertrone gestuurd en met alle respect voor Francesca Bertrone. Maar uh, die werd al op het Italiaans kampioenschap tweede met vijf punten achterstand op uh, Brigida. Dat is al heel veel en die rijdt hier 4.32.52 32, 52 die Bertrone. Ja, er zit dus uh, Italiaanse politiek achter. Dat is de reden dat Bertrone uh, hier rijdt en Lollobrigia er niet. Maar het is eigenlijk schandalig dat dat uh, zo moet gaan uh, vindt. Denk ik ook mijn collega Erben Lennemans. Ja. Uh, ik zal je vertellen Robert, altijd als Erben wat wil zeggen. Dan gaat er een vingertje omhoog. En ik heb nu vier minuten lang een vingertje ja. omhoog zien gaan. Van ik, hier wil ik wat over zeggen. Ik vind, nou, het, echt, ik vind het echt schandalig dat die Lollobrigia, die heeft er zo goed gereden. Dat is een groot talent. En dat ze hier dan niet mag rijden. Ze was op het, kamp, op het uh, Italiaanse kampioenschap, was deze dame vijf punten Zat ze achter op, uh, op, op de Lolle daar en ze mag gewoon niet rijden. Ik vind het echt erg. Dat is echt, uh, dat mag dus niet. We moeten altijd de beste rijders laten rijden. En als er een een keertje twijfel achter is. Maar deze, deze dame heeft ze helemaal niks te zoeken. Dus 4,32 op de drie kilometer. Het is een schande. Ja, Johnny Romme, de coach bij de Italianen, kon er ook niks aan doen. Zei hij, hij zegt, ik zit ermee mee opgescheept. Het is echt puur, puur, puur politiek. Ja, maar dan stap je op. Dan, dan ga je ja. toch niet meer mee, je gaat toch niet hier op de kruising staan. En, en, en die dame, dame kozen. dat doe je gewoon niet. Nou, dat is het dat dat betaal ben? van Emma ja. Wenemars. Ondertussen uh, die rit natuurlijk gefinischt. Rokita won die rit, maar was uh, bijna twee seconden langzamer dan Mio Takaki. En dus staat die uh, Japanse Mio Takaki na drie ritten nog altijd bovenaan. Nu in rit 4. Petra Ecker uit de Verenigde Staten Tegen een landgenoten van haar, Anna Wingswet. Oh Ja, is cool. En Rock, de cash bar, 9 minuten over half vier. NOS langs de lijn, we gaan het hebben over Bart Swings. Tiende werd hij op de 500 meter. Dat is een dik PR voor de Belg. Die wordt gecoacht door een andere schaatsbelg, Bart Veldkamp. Steven Dalenboud, die heeft hem bij de microfoon. Ja, je hebt boven jezelf uitstijgen en boven jezelf uitstijgen. Je het net al na te praten op het middenterrein. Maar dit is wel het bijzonder van Bart Swings. Ja, uh, ja, iemand die uh, op het goede moment uh, beter presteert dan hij ooit gedaan heeft. Dat zijn natuurlijk de goede mensen en, uh... Dat laat Bart hier zien. Het is, is wel een hele grote stap. Maar ja, hij, hij, hij is nog zo onbekend in wat zijn mogelijkheden zijn. Dus dat kan inderdaad gebeuren bij een atleet als dit. Het is een stap van 17 e Dat is allemaal hoog. Ja, ja maar dat, dat geeft wat ik zeg. Dat geeft zijn mogelijkheden weer. Dat hij maar... Uh, uh, of geeft zijn mogelijkheden aan dat hij uh, in zo'n korte tijd die stappen kan maken. Maar ja, dat wist de, de wereld weet dat wel een beetje, die met hem werkt. Je vergelijkt dan ook natuurlijk automatisch een beetje met het EK allround, want in Tiel werd gereden ook een laaglandbaan. Wat is dan het verschil op die 500 meter van toen en die 500 meter van nu? Uh, nou, dat, nu dat hij toen iets duidelijker naar boven kan wat zijn probleem was. En uh, nog wat meer aangewerkt, ondanks dat hij uh, ook weer uh, niet heel veel ijs heeft gehad de afgelopen vijf weken. Maar, maar wat is dat dan? Nou, het was vooral de compact blijven op, op de opening. Uh, ja, hij gaat dan te laat afzetten... En daardoor gaat de afzet aan het laatste deel van de afzet zitten. En dan gaat het lichaam omhoog pompen. Ja, en dan ga je dus omhoog betekent niet voorwaarts naar de streep. En uh, ja, het mooie met Bart is als je dat uh, twee keer doet met hem. Dan kan hij dat in de wedstrijd uitvoeren. En dat is wel uh, uniek ja. Wat zei hij, toe jij uh, toen je die tijd zag? Wat was je reactie? Nou ja ik, ik zat te filmen dus ik zag het scorebord eigenlijk niet. Dus ik zag 37-22 staan. En dan denk ik nou valt niet tegen. Maar dat was dus Babenko. En hij zat er dus voor. Dus ja, het was wel een beetje boven verwachting. 6-9 uh, hadden we misschien op gehoopt, maar dit is wel heel erg goed. Op het EK reed hij 18e langzamer dan Kramer op de 500 meter. Nu ongeveer dezelfde tijd, al een paar honderden na. Wat zegt dat voor de rest van dit toernooi? Nou ja, je ziet het hele, hele toernooi ziet er spannend uit. Er dus zitten heel veel mensen, zeker dat podium, dat wordt echt dringen. Uh, Kramer zal er normaal gesproken wel even bovenuit steken. Maar... Ja, zelfs de Swings die zit uh, nu in het bereik van dat uh, podium, ja. ja. Dus dat is het doel nu van Swings Nou ja, het doel is gewoon weer goed rijden. Dat is ook weer die 500 meter. zijn we echt uitgegaan van techniek aanpakken en op die manier je 500 rijden. Zo heb je 5 kilometer ook. En als het allemaal goed kan, ja, dan gaat hij voor het podium. En ja, je hoeft Bart... Swinx niet uit te leggen wat het is om voor winst te gaan. Want dat, uh, dat, is, dat zit in zijn genen. Ja, dat hoef je Bart Veldkamp ook niet uit te leggen. Want ook bij hem zit het in de genen. Compact blijven op de opening. Uh, pompen, omhoog pompen. <laughs> Jij begrijpt het allemaal. Nee, nee, het, is, het is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt je lichaamsgewicht wat je wil gebruiken... om uh, kracht op het ijs weg te krijgen. Vermogen in het ijs te brengen. Op het moment dat je gaat afzetten en je lichaam gaat omhoog kan je voorstellen dat de kracht dus verdwijnt in je lichaam omhoog... de lucht in, terwijl dat eigenlijk het ijs in moet. En dat is een kwestie van compact blijven, dus alles bij elkaar houden. Ja. als je dat probeert, dat, dat, dat kan je tiende opleveren op een opening. Ja, en Want sterk genoeg is die wel. dan in het in het ijs afzet dan en je doet dat in de vooruit... En in de achteruitbeweging, dan maak je een ja. beweging vooruit. Ja. Goh, ik word ook nog een deskundige als ik als ja. jou zit op deze manier. Goed, we hadden het over die dweil. Dat gedoe dat, uh, uh, dat dat zou zijn veroorzaakt... omdat de Noorse televisie tijd nodig had om het skiën uit te zenden. We gaan naar het middenterrein, naar Steven Dalenboud. Waar of niet waar? Waar of niet, dat is de grote vraag. Uh, Steven, je hebt iemand bij je staan die je daar misschien... uitsluitsel over kan geven, begreep ik? Ja, Yvonne van Gennep staat bij mij, de teammanager van de Nederlandse ploeg. Ja, het gaat erom, om die dweil hè, na tien ritten. Dat is heel ongebruikelijk in het schaatsen. Het zou veroorzaakt zijn door uh, de andere sporten die op dit moment gehouden worden, waaronder het WK-skiën. Uh, Hoe staat de KNSB hierin? Nou ja, we hebben wel uh, geprobeerd om het te veranderen. Om inderdaad ervoor te, te zorgen dat uh, de dweil normaal gesproken in het midden zit van een uh, van race. Dus met wie hebben jullie gepraat? Uh, we hebben altijd een teamleadersoverleg. En uh, daarin is uh, niet alleen door mij, maar ook door de Duitsers aangegeven: kan dat niet anders? Maar we kregen al snel te horen dat het al drie maanden geleden besloten is. Dat er een bijeenkomst is geweest tussen de, het organisatiecomité, de ISO, en de European Broadcast uh, Union. Ja, overkoepelende, ja. Het overko overkoepelende orgaan van de omroepen is dat, hè? Uh, gaven zij ook aan waarom die wel op dit moment moest? Ja, de, de, het organisatiecomité heeft gezegd dat zij uh, garant staan voor het feit dat het ijs 55 minuten goed kan, uh, kan blijven. Ja, en je, en, en je hebt, als je dus zou kiezen voor een, uh, een dwel in het midden, dus zowel bij de dames als bij de heren, dan heb je dus een extra dwel nodig. Ja, en uh, aangezien het organisatiecomité heeft gezegd van wij, uh, wij kunnen het garanderen dat het goed blijft... hebben ze daarvoor gekozen en kan je daar dus, dus nu ook niet meer van afwijken. Want dan, dan kom je qua tijd in de problemen. En dat past waarschijnlijk dus ook prima in het uitzendschema van, van de Noorse omroep. Dat is al eerder gesuggereerd. Ja. Uh, ja, ja, jij zegt ja, met een vraagteken erachter. Nou ja, kijk, in principe klopt dat wel. Alleen uh, het zou verstandiger zijn, en ik heb daar Christian Broyer van de Technische Commissie over gesproken... dat de ASU ook aan tafel gaat zitten samen met de vis. ...en de European Broadcasting Union. Want dan kunnen ze het ook op elkaar afstemmen. En dat is niet alleen qua programmering op de dag zelf, maar ook welk weekend kies je. Je noemt de vis. dat is de internationale ski Federatie. Dat, dat zijn de andere wintersporten. Nou, die zijn dus concurrerend in dit geval. Dus het verhaal klopt inderdaad. zeg, jij bent oud ook. Jij bent ook oud natuurlijk. De vraag is ook, maakt het heel veel uit? Diana Valkenburg gaat meteen naar de dweil. Heeft zij daar voor of juist veel nadeel van? Wat is jouw inschatting? Nou, we hebben natuurlijk voor de loting en voor het teamliedersoverleg... ...even met, uh, nou, in ieder geval met Gerard Kempkes gesproken hierover. Want zij zitten dus in de, in de beste groep achterin. En die, ja, die, dan is de kans van groot dat je hebt nu drie groepen... En, ...en de beste groep van acht, ja, die heeft daar het meest last van. Want er wordt, als het ware wordt het in tweeën geknipt. Je hebt dus twee goede ritten voor en twee goede ritten na de dweil. Ja, elk land kan daar dus problemen mee krijgen. Dus het is niet per definitie dat wij als Nederland dan, uh, daar moeite mee, uh, mee moeten hebben. Maar in principe iedereen. En, en Gerard die had zelf de indruk dat het een, een voordeel zou kunnen zijn als je na het wel... aan de hand van wat hij dus heeft meegemaakt deze week met het ijs... dat het dus ja, wat, wat beter zou zijn na het wel. Hebben jullie ervoor gezorgd dat, die, dat er dan nog iets langer gewacht wordt... voordat de uh, schaatsers het ijs opgaan na het wel? Ja, dat probeer je natuurlijk altijd. Hè, te zorgen dat, het dan, uh, dan, uh, ja, dat je dat een klein beetje op die manier kan beïnvloeden. Jij gaat de bol zo meteen traineren. Nou ja, kijk, als het inderdaad een voordeel mocht zijn dat je na het wel beter zit... He, dus dan, dan, ja, dan, dan betekent het gewoon dat je ja, zo snel mogelijk het ijs op moet. Zullen we kijken naar de rit van toen, tegen Christ? Ja, graag. <laughs> Yvonne van Gennep. Ja, Yvonne van Gennep. inderdaad. Het blijft een uh, raar verhaal. Nou, kijk, als het ja. drie maanden van tevoren bekend is... dan weet je ook van tevoren dat het, waar dat gaat gebeuren. Dan is het dus ook, inderdaad, voor landen maakt het niet uit. Dan is het gewoon bij loting wie er voor of nadeel van heeft. Maar ik vind het heel raar dat je drie maanden van tevoren kan garanderen... Dat je je ijs 55 minuten kan laten liggen. Want als het buiten in één keer begint te regenen, en die mensen komen er binnen en buiten, dan komt er meer vocht in de hal. Of ze moeten dat volledig weg kunnen zuigen, dat weet ik niet. Ik, ik, ik blijf het een raar verhaal vinden. En ik, ja, goed. dan had ik gezegd, was een kwartiertje eerder gestart, had je alles in één keer stuk kunnen doen misschien wel. Ja, denk je dat het argument van uh, wij garanderen 55 minuten goed ijs een argument is om de lieve vrede te bewaren misschien wel? Dat, dat zou best kunnen. En ik bedoel, er is van alles natuurlijk voor te zeggen. Alleen, je weet niet wat zo'n duel doet. Het zal misschien nu een voordeel kunnen zijn, want 55 minuten vind ik... Relatief lang. Je zegt straks bij de 500 meter ook dat wit worden. Je kan zelfs nu als je dit de beelden kijkt... zie je ook al wat strepen komen. Um, dus er kunnen gewoon mensen voor of nadeel vinden. Ja. Dat kan je pas eigenlijk op de dag zelf uh, echt beoordelen. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Het gaat jou niet zozeer nu om uh, die, die honderdste meer of minder. Het zit er bij jou of heb ik het gevoel een beetje in het principe? Uh, in het principe, principe, nou absoluut. Maar dat, dat laat ze is dus een beetje in het midden. Of het nu een voordeel is of niet. Oh. Want als het echt om de veld had uh, gegaan... dan hadden ze bij ook om tien voor twee kunnen starten. En dan waren ze precies uh, op tijd klaar geweest. Maar dat, dat haaide nooit helemaal uit. Dus uh, het zal wel wat politiek uh, zijn. Ja, duidelijk. Um, Sebastian, Rumoer in de Hal. Een Noorse dus, onderweg. Uh, ja, precies inderdaad. En dus een, uh, een Noorse onderweg, wilde ik zeggen. En die Noorse, dat is uh, Idan Toen nog niet Marie hemmen. Die komt straks. Nu Idan toen de nummer negen van de 500 meter. Neemt het op tegen Kaylee Christ uit uh, Canada... En dat is de nummer 6 van de 500 meters. Kijk of ze die goede 500 meter een vervolg kan geven. Op deze 3 kilometer. Waar ze de eerste kilometer op hebben zitten. En ja, toen zo'n beetje op het schema rijdt van de Russische Yevgenia Dmitrieva. Die we in de rit hier gaat. dat was de vijfde rit, zagen sneller na 4 minuten 10 seconden en 57 honderdste. En daarmee verreweg het snelste is tot nu toe. Ze was meer dan 5 seconden sneller dan Takagi. Die de snelste tijd had. En ook Schussler, de tegenstander van Dmitrieva. Dook onder die tijd na 34. Daarmee houdt toch meer dan 2,5 seconden uh, achterstand op de in 1400 meter heeft Nyatun erop zitten. Ze is op dit moment een halve seconde sneller dan het schema van Dmitrieva. Dus kijk of ze dat gaat volhouden in het tweede eeuw van deze drie kilometer. Ze door. the light, you and me, and the bottle of wine, and I'll hold you tonight, uh. well we know I'm going away, and how I wish, I wish you were done, so take this wine, and drink with me, let's delay our misery, say tonight, fight the break of dawn.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 Fight break up and come tomorrow tomorrow I'll be done tomorrow I'll Eagle Eye, Cherry en Safe Tonight, 8 minuten voor 4. Heeft uh, ze boven zichzelf uitgestegen, die Toen? Door de steun van het publiek, uh, Sebastian? Uh, nee, niet, dat niet. Want ze heeft al wel eens sneller gereden in Calgary op hoogte. Maar ook bij het EK reed uh, Nia Toen sneller dan dat ze nu deed hier in uh, Halmar... 4.08.64 is wel de snelste tijd uh, tot nu toe. Als we op de helft zijn van de 5 km, uh, 3 kilometer, hebben we zes ritten gehad van uh, de 12 ritten in totaal. En toen dus wel met de 4.08.64 als snelste aan de, verleven, de vernevelaar nu. Dat kapje op de mond met de vochtige lucht om uh, die ademhaling goed te houden. En voor de longen wat rust te geven na zo'n uh, inspanning. Uh, het is een enorme droge lucht hier altijd in Hamer. Voelt het ook aan je handen, die bij wijze, je huid knapt bij wijze van spreken, open waar je bij zit. En uh, uh, zij heeft dus haar drie kilometer erop zitten. We kijken nu naar Luisa Slotkowska uit Polen tegen Maki Tabata uit Japan. Zijn onderweg bijna een kilometer. Is even kijken wat Tabata die aan de leiding gaat in deze rit doet. naar die kilometer Die rijdt 1.23.81 en is daarmee ietsje sneller... ...dan uh, uh, Idan toen was in deze fase van de race. Het is bijna een seconde in het voordeel van Good Maki Tabata. Die Tabata die doet volgens mij al mee sinds, uh, nou, 63, 64, voor mijn gevoel. S sinds 1995, toen maakte ze haar Schillen. debuut Schillen. op een WK Allround. Ja, ja, ja, ja, 1995, toen was ik ook nog jong. Toen werd ze negende. Ze stond één keer op het podium, trouwens. Dat was in 2000, in Milwaukee, toen ene Claudia Perstein won. Toen werd uh, Tabata derde, op dat weer was hij nog een jonge Oké, nou, dat is lang geleden. Goed, zo meteen om 6 over vier. Dan uh, dat is de laatste rit voor de dweil in de Vries tegen uh, Irene Wust. Zojuist, kort na haar uitstekende 500 meter, sprak uh, Bert Maaldrink Irene Wust. Uh, meestal kijk je heel moeilijk na een 500 meter op een grote toernooi. Uh, nu was hij erg goed eigenlijk, toch? Ja, hij was uh, goed genoeg. Ik moet zeggen dat uh, rijdt wel heel erg hard x 6. maar goed, er uh, is nog niks verloren. Ik zit nog gewoon heel goed in de race en uh, ja, de eerste pas van de start was heel erg goed. Toen uh, was ik iets te gebrand of iets te graag willen en begon het een beetje naar achter, maar uh, al met al was het uh, ja, was gewoon een oké okay race. Het was niet een uh, fabelachtige 500 meter of zo, maar het was gewoon eentje waar ik uh, tevreden mee moet zijn en waar ik zeker verder mee kan uh, en waar ik goed in toernooi zit. Ja, want je zegt van ik heb niks verloren. Uh, misschien heb je wel gewonnen toch eigenlijk. Ik bedoel, je wordt er wel tweede, maar het verschil met Nesbit is uh, 75 honderdste. Nou ja, dat is wel veel meer geweest. Nou oh ja, dat weet ik niet. Jij bent altijd van de feitjes. En de Vorig jaar was het een seconde. Oké, okay, ja. Nou goed, het uh, ja, is zeker niet verloren. Ik bedoel, uh, als ik gewoon zo'n zo drie kilometer rijd, die ik... Uh, dat is gewonnen. Ja, die ik gisteren, en uh, vorige week reed, En eentje die ik op de EK reed, dan, uh, dan doe ik gewoon een hele goede zaken. Dus uh, nu een kopje erbij houden en even relaxen en dan voorbereiden op... Uh, Hopelijk een waanzinnige drie kilometer. Uh, bij de start moest je toen je kopje er erg bij houden, want het was een valse start. En dan hoort de competitoren zeggen, degene die nu vals start, ligt uit het toernooi. Er zit zo'n stem ook in jouw hoofd? Ja, zeker. En de uh, tweede keer dat ik tegen Russen moet en uh, die vals maakt. En het is mij vooral, dan denk ik niet eens aan, van als ik nog een keer vals heb, ik uit het toernooi. Maar ik denk meer aan oké, okay, goed staan en goed weg. Want op de EK was ik, stond ik gewoon niet lekker. En dan was de eerste pas naar achter en de tweede, en dan blijf je achter jezelf aanlopen. Dus dat was meer mijn focus van oké. Okay, shit, nu knop om, nu gewoon focus, weer goed staan en proberen goed weg te komen. En dat ging nu gelukkig heel erg goed. Ja, drie kilometer en dan staat Nesbit 4,5 en een seconde voor. Ja, dat is denk ik wel ongeveer het verschil tussen jullie op de drie kilometer of niet? Ja, ik heb geen idee. Dat is echt, uh, ja, dat is nu lastig. Ik bedoel, ik heb Nesbit al heel lang geen drie kilometer meer zien rijden. En ik heb alleen uh, die van Colomba in mijn hoofd, waarbij ik thuis op de bank zat. Dus, het uh, zijn 4-0-4 daar. Ja, dus we zullen het, uh, we zullen het gaan zien. Maar uh, je lacht weer? Ik lacht zeker. Altijd, hè? Uh, gefeliciteerd, toch? Ja, dankjewel. Ja, Irene Wust. Je hoort het aan de stem, hè, Jochem? Ze dus is het er echt gewoon... Tevreden, ja. Relaxed en tevreden. Ja, nee, het, en, uh... Ze heeft gewoon een hele goede race geweest. Wat ik vond, van de buitenboog, wat we straks ook zei, vond ik wel traag. Maar ja, uiteindelijk het is wel, het wel gecontroleerd. En daar heeft ze veel meer aan. Dus dan verlies je misschien een paar honderden, Maar daarna maak je geen fouten. En dan rij je een hele solide 500 meter. Ja, ja. En zij kan alles goed maken op de langere afstanden. Eigenlijk hetzelfde wat we net met Sven... Uh... Nou, niet alles, alles hè? Nou, niet Nee, want... maar niet zoveel als Sven, maar... Nee, wel nee, nee, compenseren. Ze, ze hebben het ook vooral van die 500 meter natuurlijk. Ja. Maar ze rijdt, vorige week rijdt ze ook weer een hele goede 3 kilometer. Dus ik verwacht dat ze ook eens dus daar gaat de 3 kilometer denk ik gewoon winnen vandaag. Maar, nou, we gaan het zien. Even kijken wat uh, Goodold, Ik gebruik jouw woorden, Sebastian, hè. <laughs> Tabata ja, ja. heeft gedaan. Ja. Die uh, had het niet makkelijk in het uh, tweede deel van haar 3 kilometer. Want vanaf de 1800 meter ja, toen gingen de rondetijden toch wel heel snel omhoog. Tot aan een 35-8 aan toe in de slotronde. En dat betekent dat Tabata uitkomt op 4, 15, 87. En daarmee uh, 7 seconden en 23 honderdste langzamer is. Dan uh, Idan toen. Kortom, het werd uiteindelijk, uh, hoewel het daar halverwege de race nog wel naar leek, geen bedreiging voor die snelste tijd van de Noorse. En we gaan weer uh, uh, een uh, dikke vier minuten waarschijnlijk uh, Noorsch gejuich horen. En haia, haia. En in dit geval ook Mari, Mari. Want Mari Hammer uit Noorwegen is in de baan in de achtste rit tegen de Poolse Natalia Czerwonka. De laatste, met heel veel respect hoor, maar overgangsrit om het zomaar even te zeggen. Want uh, vanaf rit 9 met Nesbit gaat het helemaal los op de 3 kilometer. Maar de Noren kunnen nu weer los en kunnen weer gaan aanmoedigen in deze achtste rit. Vooral dus vanwege Marie Hemmer <laughs> tegen Natalia Czerwonken. Ben jij fan van die uh, Marie Hemmer, uh, Jochem? Ja, nou, ik, weet, weet, ik zou heel graag willen dat die meiden er gewoon eens een keer vol in vliegen. Alleen dat, dat, is gewoon, dat is gewoon niet haalbaar. Ik, ik hoop dat er gewoon wat meer concurrentie gaat komen internationaal. En, uh, zoals Sebastian zegt, het is een soort van overgangsritje. Er wordt heel conservatief gereden. En die meiden hebben gewoon niet het niveau... wat een aantal Nederlandse meiden en, en, en een Martina Sablikova heeft. En, en, en dat vind ik gewoon jammer. Dus ja, ik moet nog even kijken. Ik hoop dat ze net... Ik, ik uiteindelijk. Uh, uh, IJ Natjoen, de andere Noorse, reed gewoon een hele goede race. Dat is ook leuk voor het toernooi leuk om te kijken. En het voor de sfeer in het stadion wat belangrijk is. Ik hoop dat het dat betreft dat het er wel helpt... dat ze in Hamer zelf eigenlijk haar thuisbaan mag rijden. Ja, het, het argument uh, dat, dat we eigenlijk alles in Nederland moeten organiseren... omdat het altijd een Nederlands feestje is... Ik krijg een beetje de indruk dat dat wel meevalt. En dat er ook buiten Nederland best een leuk schaatsfeestje te komen. Nee, in Noorwegen gaat dat hartstikke goed. En, het is, ik vind, en daar moet je vooral de organisatie op aankijken. Bijvoorbeeld in Rusland zouden ze meer promotie moeten doen om het stadion vol te krijgen. Maar dat doen ze in Hamer doen ze dat perfect. Ja. Goed, tot zover dit uur van NOS Langs de Lijn. Mocht u later hebben ingeschakeld, we gaan door tot 11 uur vanavond met het voetbal. En natuurlijk het vervolg van de drie kilometer. Straks de vijf kilometer bij de mannen en het voetbal in de Eredivisie en het ABN AMRO tennis toernooi tot zo na het internationaal van 4 uur. En dan de land. op één. Als je het hebt over een poldermodel of een europeisering, dan zijn dat gedachten die door mensen als Hugo de Groot zijn ontwikkeld. Welcome. Tijdmachine. Hoe actueel is de geschiedenis? Het aanspoelen van een zeemonster, dan zag men daar de toren van de goden in. En dat is van alle tijden. Historici Wim Berkelaar, Herman Pleij en Vic Meijer stappen in de tijdmachine. Het is toch wel erg interessant om deze ontwikkeling te volgen... vanuit de middeleeuwen naar nu. Iedere dinsdag tussen twee en half vier in Dit is de Dag. Ja, dat is toch legendarisch. Dat is het interessant geschiedenis alles verandert natuurlijk altijd. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.